Harro de Hofnaar en het verdwenen kasteel. Op een dag was Harro de Hofnaar op weg naar huis. Hij dacht diep na. Even daarvoor had hij een bezoek gebracht aan zijn vriend het witte paard van het schaakspel. En nu deed hij zijn best om de spelregels van het schaakspel te begrijpen. En omdat hij zo diep nadacht, keek hij niet waar hij liep... Bonk! Harro was met zijn neus tegen een paaltje opgelopen. Op het paaltje was een groot bord getimmerd. Daarop stond... Grote wedstrijd. Wie het mooiste huis heeft, krijgt de hoofdprijs van vijf zilverstukken. De uitslag wordt vanavond om zes uur bekendgemaakt. Tjonge, dacht Harro, hoeveel avonturenboeken zou ik daar wel voor kunnen kopen? Harro las heel graag spannende boeken. Maar toen dacht hij eraan hoe het speelgoedkasteel waarin woonde eruit zag. De torentjes en de muren waren vuil en het houtwerk moest nodig geschilderd worden. De, de die, p, p, p, p, prijs voor het m, m, m, m, mooiste huis w, w, w, e, win ik w, w, vast niet, stotterde hij en liep door naar huis. Harro was bijna thuis. Opeens stond hij stil. Hij kon zijn ogen niet geloven. M -m Mijn k -k kasteel, riep hij opgewonden. M -m Mijn kasteel is ver -ver verdwenen. Harro ging op de grond zitten. Hij voelde zich ellendig. Nu kan ik helemaal niet aan de wedstrijd meedoen en waar moet ik vannacht slapen, dacht hij. Harro was zo ongelukkig dat hij niet eens het gepiep van de wielen hoorde... toen piloot Windbuil met zijn oude houten vliegtuig vlakbij hem landde. Hallo Harro, riep de piloot vrolijk terwijl hij uit het vliegtuig klom. Waarom kijk je zo somber beste kerel, is er iets aan de hand? Harro vertelde wat er gebeurd was. Wat vervelend, zei piloot Windbuil. We zullen je kasteel gaan zoeken, klim maar achterin. Harro had nog nooit gevlogen, maar hij ging dapper achter de piloot zitten. Het vliegtuig reed met grote snelheid over de vloer van de zolder en steeg daarna op. Harro keek naar beneden en zag dat al het speelgoed op de zolder kleiner en kleiner werd... terwijl het vliegtuigje hoger en hoger ging. Uh, dit is dolle pret niet waar, hè? riep piloot Windbuil terwijl het vliegtuig steeds hoger klom. Maar Harro begon een beetje misselijk te worden. Hij vond vliegen helemaal niet leuk. Erger nog, hij vond het verschrikkelijk. Ze vlogen heel snel onder een stoel door en rakelings over een kegelspel. Toen botste ze bijna tegen de poppenkast. Maar Harro zag zijn kasteel niet. Kunnen we niet stoppen? vroeg Harro. Ik ben helemaal duizelig. Maar Piloot Windbuil hoorde hem niet. En in plaats van langzamer ging het vliegtuig steeds sneller. En voordat Harro nog iets kon zeggen, vlogen ze door een open raam naar buiten. Arme Harro deed zijn ogen dicht en hield zich stevig vast. Hij was nog nooit buiten geweest. Ik hoop maar dat Piloot Windbuil weet wat hij doet, dacht hij. Piloot Windbuil had het heel moeilijk. Wanhopig probeerde hij de takken van een boom te ontwijken. Het spijt me dat dit zo'n ruur luchtreisje is, beste kerel, riep hij. We kunnen straks beter een beetje lager gaan vliegen. De volgende minuten waren een nachtmerrie voor Harold. Het vliegtuig ging steeds verder naar beneden door een woud van takken en bladeren. En overal om hen heen vlogen allerlei griezelige insecten. Daarna scheerden ze vlak boven een vijver. De vleugels van het vliegtuig raakten het water bijna. P -p -p Pas op! schreeuwde Harro. De daden liggen ge gegrotenze stenen. Net op tijd wist piloot Windbuil het vliegtuig weer omhoog te brengen. Daarna vlogen ze naar elke hoek van de tuin en langs alle bloemen en planten. Maar nergens zagen ze het kasteel van Harro. En eindelijk hoorde Harro de woorden waarop hij al een hele tijd had gehoopt. Houd je muts vast Harro schreeuwde piloot Windbuil. We gaan landen. Een paar tellen later landde het vliegtuigje op het dak van een schuurtje. L -l Laten we maar naar huis gaan, mompelde Harro. We, -we vinden m -m mijn k -k -k kasteel toch niet. Maar piloot Windbuil wilde verder zoeken. Ik weet een plek waar we nog niet gezocht hebben, zei hij, en wees naar beneden. Na, natuurlijk, riep Harro, het schuurtje. Ze klommen langs een regenpijp naar beneden tot ze bij een raampje kwamen. Kijk, Harro, riep Piloot Windbuil, daar is je kasteel. Er stond inderdaad een kasteel in het schuurtje. Maar het was een heel mooi kasteel, met glimmende torentjes en witte vlaggen. Nee, nee, nee, zei Harro, dat, dat, dat is mijn kasteel niet. Ze klommen weer terug naar het dak van het schuurtje. Het spijt me, Harro, zei piloot Windbuil. Maar we moeten terug, want het is al bijna donker. En het begon ook nog te regenen. Het vliegtuig steeg op. Maar het regende zo hard... dat piloot Windbuil zelfs met zijn vliegbril op... niet kon zien waar hij naartoe ging. Plotseling botste ze tegen iets aan... En daarna hoorde ze een harde schreeuw. Er dwarrelden zwarte veertjes door de lucht. Ze waren tegen een merel opgevlogen. De vleugel is gebroken, riep piloot Windbuil. Maar we halen het nog wel naar huis, denk ik. Dat hoop ik maar, mompelde Harro. Het vliegtuigje vloog verder. Harro en piloot Windbuil werden door en door nat... Maar eindelijk vlogen ze dan toch door het openstaande raam naar binnen en landden op de vloer van de zolder. Even verderop stonden de poppen en de speelgoeddieren te juichen. De loodwindbui klom uit het vliegtuig. Wat is hier aan de hand? vroeg hij aan de clown. We juichen en klappen voor Harro, antwoordde die. Hij heeft de wedstrijd voor het mooiste huis gewonnen, maar we kunnen hem nergens vinden... Piloot Windbuil draaide zich om en hielp Harro uit het vliegtuig. Kom beste kerel, riep hij opgewonden, ik heb een verrassing voor je. Harro kon zijn ogen niet geloven. Op de plek van zijn kasteel stond nu het mooie kasteel dat hij in het schuurtje had zien staan. Harro begreep er niets van, maar hij kreeg de hoofdprijs voor het mooiste huis. Harro nam afscheid van piloot Windbuil en liep het kasteel in. Maar binnen zag alles er precies zo uit als in zijn oude kasteel. Wat gek, dacht Harro. Van binnen is het mijn eigen kasteel. Ik geloof dat de kinderen die hier wonen mijn kasteel hebben geverfd. Wat heb ik geboft, zeg! Harro was die avond te moe om een avonturenboek te lezen. Ik kan beter vroeg naar bed gaan, dacht hij. Maar voordat hij in bed kroop, schreef Harro een belangrijke brief. Beste piloot Windbuil, dank u wel voor al uw hulp. Hierbij stuur ik vijf zilverstukken om uw vliegtuig te laten herstellen. Uw dankbare vriend Harro de Hofna.